6 uur. Maar niks aanpassen met het NOS-journaal. Alle basisscholen moeten worden gecontroleerd op de aanwezigheid van lode waterleidingen, vindt de koepelorganisatie PO-raad. Lood in het drinkwater is schadelijk voor de gezondheid, vooral voor jonge kinderen. De PO-raad wil dat schoolbesturen met de gemeente overleggen over de controle van de waterleidingen. Ook zou er weer een subsidieregeling moeten komen voor het vervangen van lode leidingen. De Nederlandse marineschip De Ruiter gaat dinsdag naar de straat van Hormuz bij Iran... om de belangrijke vaarroute te beveiligen. Ook andere Europese landen doen mee. Het marineschip blijft ongeveer vijf maanden in de golfregio. Het is niet de bedoeling dat de Nederlandse militairen vanaf het schip gaan schieten... maar ze mogen zich als het nodig is wel verdedigen. Staatssecretaris Visser van Defensie ontkent dat de verhuizing van de marinierskazerne... van door naar Vlissingen definitief is afgeblazen... Eerder deze week kwam naar buiten dat ze had voorgesteld om de kazerne niet naar Vlissingen te verplaatsen. De staatssecretaris geeft wel toe dat het kabinet voor een dilemma staat. Zeeland rekent op de kazerne en heeft al investeringen gedaan. Maar veel mariniers dreigen op te stappen omdat ze niet willen verhuizen. Volgens de staatssecretaris gaat het kabinet nu met Zeeland praten over een oplossing. Bij een boerenbedrijf, bij het Limburgse Venray, zijn twee mensen overleden na een val energieput. De twee waren op het terrein aan het werk. Toen familieleden lange tijd niks hoorden, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Wie de slachtoffers zijn, is nog niet bekendgemaakt. Boerenactiegroep Farmers Defence Force organiseert een nieuwe demonstratie in Den Haag. De actievoerders willen de stad platleggen op 5 februari. Ze zijn het niet eens met het stikstofbeleid van de regering. Na eerdere protesten deed het kabinet al enkele toezeggingen aan de demonstranten. Maar die gaan volgens Farmers Defence Force niet fijn genoeg. Het weer. Er kan wat motregen vallen. later vanavond plaatselijk mist. In het zuiden gaat het vriezen. Morgen grijs en kil bij maximaal 5 graden. Zondag meer wind en vaker zon. Het wordt dan 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn nu toch nog wat problemen in de regio, namelijk op de A9... want daar gebeurde een ongeluk van Amstelveen en Alkmaar bij knapend rotte De weg is alweer vrij, maar vanaf Aalsmeer moet je toch nog wel rekening houden... met ruim 20 minuten tijdverlies. En verder alleen een korte file op de N246 beverwijk westgrafdijk voor de aansluiting met de N244. Daar is de vertraging ongeveer 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 To me, stay there. Genre, what song? It can only be dance radio. I can't get off my home. I'm yeah.